Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De kinderbescherming wil dat de hulp voor criminele jongeren... vanuit één punt geregeld wordt. Nu bepaalt elke gemeente zelf hoe ze die zorg fixen. Maar dat loopt niet echt lekker. Er zijn lange wachtlijsten en sommige jongeren krijgen zelfs helemaal geen hulp. Het zorgt alleen maar voor meer problemen bij de jonge daders... zegt deze moeder tegen het tv-programma Pointer. Uh, dat het gedrag van Marijn nog extremer, nog buitensporiger wordt." Ja, ja. En waar ben je bang voor? Dat die alsnog het criminele circuit in gaat. De kinderbescherming zou het liefst zien dat de zorg voor jonge daders landelijk door één club wordt geregeld. Leiders van over de hele wereld hebben het vliegtuig naar Japan gepakt. Daar begint vandaag de G7. Bij die bijeenkomst praten zeven rijke landen over dingen zoals veiligheid en de oorlog in Oekraïne. Australië hoort eigenlijk niet bij die Club van Zeven. Mag er wel bij zijn dit jaar, zegt correspondent Meike Weijers. Australië is een heel belangrijke bondgenoot van die G7-landen. En bovendien worden heel belangrijke onderwerpen besproken... die Australië ook direct aangaan. Zoals een steeds assertiever en ook agressiever wordend China in de regio. Maar het is niet vanzelfsprekend. Vorig jaar was Australië er bijvoorbeeld niet bij. Ook de Oekraïnse president Zelensky is dit keer van de partij. Hij zou eigenlijk online... Een speech houden, maar reist nu toch af naar Japan. En nu de zon zich weer een beetje laat zien... drijven er steeds meer bootjes op de singels en plassen. Al die plezierbootjes zorgen voor, kunnen voor nogal wat ergernissen zorgen. Want lang niet iedereen kent de wetten van het water... merken ook deze ervaren schippers. Natuurlijk ja, erger je je wel een keer op het water. Je hebt ook gewoon regels waar je aan moet houden. Die heeft voorrang. Nou ja, en als er geen voorrang wordt verleend, is het gewoon heel vervelend. Ja, ik bedoel, er komen we wel... Aanvaren en dan ja, de een wil voor de ander. En dan is het even dringen en dan is het wel eens even, nou ja, even schelden en doen. Hè? De Rijkswaterstaat wil deze zomer meer aandacht vragen voor de geschreven en ongeschreven regels op het water. Zo gaan ze flyers uitdelen bij opstapplaatsen. En het weer nog een mooie waterdag: droog en zonnig met heel af en toe een klein wolkje, maar vooral veel blauw bij 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, nou, daar zijn we dan. Ja. ja, daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Er zit een echt op de lijn. Daar zijn we dan. Zijn we er dan? Daar zijn we dan. dan ja, dan dan dan, dan, dan dan, maar we zijn dan, vandaag dan. niet alleen. Nee. 1 1 1 1. Wacht even hoor. Er zitten, er zitten, er zitten, er zitten, er zit er er Ja, echt Ja, het zit ziet hier zwart van de witte vrouwen. Ja, op Sja. Goedemorgen allemaal. Beb, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen Dolly. Goedemorgen Willem. Wat komen jullie goedemorgen, doen? Goedemorgen Sarah. Goedemorgen Beb. Goedemorgen Don. Wat, kom, wat goedemorgen. komen jullie doen? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dankjewel. ja dankjewel. Hey, voor de luisteraars die ja. met de namen niet bekend zijn, Beb Sverres ja. zusje van, jawel, Ga, kom ja, eens maar, terug. Maar Beb is minstens zo bekend, hè? En uh, en, Dolly. En, muzikaal. en Dolly van Hello Dolly. Je ken je ook wel, hè? Hello, ja, ja, ja, die die trap afkomt. Die Dolly, die ja. is, er, is er ook. Ja ja ja. ja, ja, ja. En Willem? Ja, je bent wel in de war hoor. Het is meer parten. Ja, nou ja, goed. Uh, in ieder geval voor degene die net want Die luistert naar The Boys, The Boys Are Back. Uh, en ja. Het is alweer een maand geleden, hè? Een maand alweer. Oh, een maand geleden. Later was een Het is net tijd. een menstruatie. Het is dus ja. toch een beetje spannend, ja. wel. Ja, ja. Je hebt er echt een trauma van opgelopen. Maar straks heb je problemen, straks heb je genderproblemen. Ja, krijg je dat weer. Oh mijn god. Nou, ik stap maar gewoon een stukje muziek in want het speelt niet goed. Ben jij nog een goede aannemer? Een aannemer. Ja, Dolly wil zich laten verbouwen misschien. Oh mijn god. Daar kom ik zo op terug. Nou, lijkt me wel leuk eigenlijk voor een poosje. Ja. Ja. Silence is golden. Ik hoop dat die dames hier uh, zich aan houden. Niks dus, uh, ja, ik, zeg al, ik zeg al niks meer. Spreek is Ik heb natuurlijk. net uh, de technische dienst gebeld voor een rol duct tape... voor het potje van Dolly, want dat ding blijft wel beneden gaan natuurlijk. <laughs> over, Dolly, Dolly? over Dolly gesproken. Dolly Wij hebben gebeuren, jou ja. een hele tijd gemist hier. Bebbe komt zo bij je. Vertel. Nee, hoor. We hebben jou een hele <laughs> tijd uh, gemist uh, op uh, de radio in Zandvoort eigenlijk. Wat heb je eigenlijk gedaan? Wat ik hem al in die tussentijd gedaan heb. Ja, ik ben overgewipt naar uh, Beverwijk... Naar de radio. Naar de radio. Oh, ja, zeker ja, bij ja. de club van Ruud Jansen. Ja, Ruud, nou ja, goed. Ik, ik was hier weg, hè. In, uh, na een beetje naar, naar een conversatie met de toenmalige voorzitter. En, um, ja, t, t, t, t heb ik, uh, toen werd ik gebeld door Ruud. Ja. Die zei: God, Dolf, voor iets leuk? Want die zat dus weer in Beverwijk, omdat de afstand van Beverwijk-Zandvoort voor hem te groot werd. En, um, dus vroeg hij mij of ik met hem samen weer een programma wilde maken. Ja, daar had ik wel horen naar. Ja. Dus vandaar dat ik die kant op ben gegaan. Dus je bent niet gestopt met radio? Nee, nee, nee, tuurlijk niet. Nee, ik vind het het leukste wat er is, zo'n beetje. Ja want, ja, want wij draaien natuurlijk in Zandvoort ook met een radiostation... wat weer een beetje in de lift zit. En wat wij dus eigenlijk niet hebben, dat zijn leuke mensen. Ja, ja, We missen ja, ze. ja Ze zijn er wel, maar niet ja, genoeg. Ja, ja, ja, ja. ja, ik heb, ik heb niet... Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik, ik ben heel lang heel ziek geweest. En um, ik, ik heb dus eigenlijk al mijn bezigheden stopgezet. Ja. Want uh, zoals jullie misschien weten... heb ik me heel uh, druk en veel ingezet voor Zandvoort Insight. Wat ik samen met Roy van Buringen toen okay. heb... Uh, op, uh, heb opgericht. Ja. Uh, alleen dat werd met te veel. Dat is ontzettend veel werk. Ja. Uh, je, je bent daar echt wel tussen de 14 en de 20 uur per dag mee bezig. Kom en dat je erbij? Vorm... Hoe kom je erbij? Ja, daar weet jij alles van. En helemaal als je het zelf uh, allemaal uh, nou ja. moet, moet organiseren. En, en ja, er komt gewoon enorm veel bij kijken. En ik kon dat niet meer. Ik, dat ging niet meer. Dus nee, nee. Ik, ik, uh, ik heb helaas heb ik daar afstand van moeten nemen. Ja, ja, dan val je toch een beetje in een gat. Tenminste, zolang je ziek bent niet. Want dan kan je niks. Maar nu begin ik weer een kraai een beetje op te krabbelen. En dan gaat alles ook weer, hè? van krabbelen ga je naar kriebelen. Ja, maar je ja. reken erop, want als ik zo naar jou kijk, de ja. luisteraars, luisteraars kunnen dat niet zien. Oh ja, maar ja, ja, ja, de de camera, de camera. Ja, even zwaaien naar de camera. Ja, maar niet ja. zo, niet ja. zo als, als ik het nou kan bekijken natuurlijk. Ja. Als ik jou zo zie, dan sprankel je helemaal. Dus dat zijn wel vitimietjes voor je hart, toch? Absoluut. Ja, Radio nee, maar. Nou, ja. goed. Weet je. Ja. Uh, je, je, kan je, je kan jezelf uh, heel mis maken door doordat het uh, tegenloopt uh, in een periode in je leven. Maar je kan ook je zegeningen blijven tellen. Dat moet je altijd doen, hè? Ik heb uh, twee fantastische meiden op de wereld gezet die me enorm verzorgd hebben. Nou, over die zegelingen, met, met een beetje geluk... komt straks de paard onlangs. langs. Dus kunnen we er even ja. over hebben natuurlijk. Ja. Kijk, ja, dan ga ik samen met hem de grond kussen. Ik zou ja. het niet doen. Ik zou, dat <laughs> heb je laatst ook gedaan. heb je ook gedaan. Heb je hem heb je je lippen gebrast. Ja, ja. Ik zat weer net waar er een stukje kauwgom lag. ja. ja. Maar wel leuk, al die vrouwen in de uitzending. Ja, ik vind, het, ik vind het wel waard. Maar goed, nu ga ik even van Dolly naar Beb toe. Want ja, weet, oh ja, ja. Nee, hè, want uh, ja, ik neem gewoon de regie over. Ja, je hebt dat plek, mag ik namelijk. Ja. Ja. Ja. Ik hou mijn kop op. Want oh, Beb, dat is ook een, uh, een begrip bij ZFM Zandvoort. En, dat uh, wil zeggen, ja. Ik, heb, ik ben sidekick geweest van Ruud. Met alle trots. Met alle trots. Ja, maar goed. Ruud, maar Ruud is ook een hele vreemde vogel. Maar wel een, wel een verschrikkelijke goede radiomaker. En voor mij natuurlijk... Een hele oude makker, hè? Ik dacht dat je zou Zij... zeggen, een hele oude man. Maar sorry, Ruud. Sorry. Nee, dat ga ik niet zeggen, want dan ben ik een hele oude vrouw. We gaan, ja. We gaan even terug naar de jaren zestig. We gaan even terug naar de jaren zestig. Vertel. Ja, ja. Nou, dat moet Bep vertellen, want dat, is, ah, dat was een tijd... Nou, jij zegt het niet zomaar. Dus uh, ik leg nu even mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, taakje even in. en neem het maar over. Dus nee, dat niet. gaat het niet op. Nee, nee, nee. Maar, maar ik bedoelde maar, mee te zeggen van... Uh, jij kent die tijd. Ik ken die tijd niet. Nou, ja, ik, jij kent die tijd ook, joh. Ja, en zo oud ben ik dan niet. Nu vallen we allemaal stil, maar dat kunt ja, wat de doet je niet op ja, Iedereen die ziet nou mijn neus. Ja, maar vrienden, hè? <laughs> ja, jij lag toch te bonken in je wieg toen, of niet? Te bonk. Nee, die is niet zo vroeg, toen je niet bij. Daar was ik toen nog veel te klein voor. Ja. Maar goed, uh... ja, laat het maar Wel, wat, wat... Ik noem gewoon een jaartal, dan moet je maar kijken of je het herkent. Wat, noemen ze een jaar. Het was 1968 dat de Haarlemse band Soulful Blues Quality een drummer zocht. Ja. En toen, kwam ik, uh, toen ontmoette ik ook Ruud Jansen Die daar uh, toetsen speelde. Ja. Want jij ging solliciteren. Ik ging drummen. solliciteren, ja. Ik drumde. En uh, ik, weet, ik weet bij God niet wie me erop heeft geattendeerd. Op uh, Soulful. Dat ben ik helemaal kwijt. Dat is wel jammer bij het oude worden Raak je belangrijke details kwijt, geloof ik. Of misschien zijn ze eerst niet belangrijk. Maar in ieder geval kwam ik daar binnen. Het was een kerk in Aardenhout. En daar ontmoette ik het hele team en Ruud Janssen. En gelever ik al aan? Zeg je? Op de Leverriekelaan. Heet wit, dat zo? Die, die, witte, die kerk? witte Kerk aan de linkerkant? Ja, als je richting... ja, ja. dat is de Ja, Nou, daar repeteerden wij. Ja. Nou ja, en mijn hart was gestolen. Mijn hart was gestolen. En, ja. van en, en, zo, en zo, dat van hen ook, geloof ik. Dus de dat was wederzijds, he? geloof ik. Wow. Ja, toch? Ach, wat was dat heerlijk. Zo'n goede blueskwaliteit. Dat is toch wel een blues dat ja. is wel heel, heel erg veel mooi, mooie berichten in de notendop. Ik vind hem wel een beetje sumier. Je maakt je er wel makkelijk vanaf. Ik nee, kijk dit erover... is pas het begin. Ik kijk eroverheen. hè? Degenen ja, ja, ja. die meer willen weten, moeten dieper vragen. Ja, ja zo is ja. het. Ja, maar daar ja. hebben we geen tijd voor. Want wij, wij zitten zo hier maar twee uurtjes is. en we zitten hier niet op zondag. Nou oh ja, waarschijnlijk is dit toch wel een uitnodiging... als mensen meer willen weten van Dolly en mij. Ja. Hè? Nou, maar dan kom ik eigenlijk op het volgende. hè? Want wat ik nu zie, ik zie twee pioniers zie ik, zie ik hier zitten. En dan moet ik kijken, die Charlotte En mij, want dat, dat, dat, dat is ver voor die tijd alweer. Maar jullie twee, als jullie, jullie twee nou de koppen bij elkaar steken en heel eerlijk tegen elkaar zeggen... we gaan een muziekprogramma maken. Samen. Ja, ik sta daar wel voor open. Want uh, dat zeg ik net, ik heb weer zeeën van tijd. Het enige wat ik nu dan buiten Ruud om doe, dat is een podcast met, uh, met Sandra Lissenberg. Over dus de barboek, hè? Over barboek. Ja. En, uh, maar het, het, het, het valt een klein beetje terug, valt me op. En uh, ik heb ook zitten denken... zou het niet heel erg mooi zijn... Om van, uh, van een podcast naar een radioprogramma te gaan en je gasten hier uit te nodigen met de muziek uit die tijd. Ja, dat kan. Ja, dat kan heel goed. Dat vind ik wel een heel mooi concept. Ja, dat vind ik ook. En, en uh, zoals Beb en ik uh, hebben uh, ook vaak samen het lunch gedaan. als, uh, ja, als ja, uh, Dolly heeft mij, uh, Dolly heeft mij, uh, Dolly heeft mij uh, geïntroduceerd hoe je sidekick bent. Ja. Dus daar zit ik mijn... heb over Dolly in heel goed geleerd hoor. Ik weet nou hoe het daar is. Dat is hoe... mijn docenten. Ja, Dolly heeft mij geleerd hoe je het op zijn Grieks moet doen. En zo. Ja, dat, uh... Ik heb het over de muziek. Hè. Ik heb het over de muziek. Dames en heren, u kunt weglopen in een kopje koffie. En we hebben samen geleerd. We hebben hoe je op de schuiven moet Letten, wanneer gewoon het plaatje draait... Ja. dat je echt op je mond houdt... Ja, of kijkt wat, of het schuifje dicht is. Wat dat, wat, wat, wat dat Griekse betreft... ze heeft je voornamelijk geleerd... hoe je met borden en schoteltjes moet gooien. Ik gewoon. gooi alles kapot. Als nou, het ging echt van... Uh, hoppa! <lacht> )Yeah. Soma, kunnen, kunnen, we, kunnen we zeggen... Uh, d-, d er is, en, is iets uh, geboren nu... Nou, dan, uh, samenwerken met dan, jullie twee? Door jullie uitnodiging is het wel zo. Hebben Beb en ik weer contact gekregen. En ja. dat hebben we ook in de corona gehad. En zo Zo af Jawel. en toe. Dan kwebben we nog wel eens met elkaar... over, het digitale, ja. over de, op de digitale snelweg. Ja. En dan is het van... kom een keer bij mij langs. Kom ik, maar dat komt er eigenlijk nooit nee. van. Nou, dat is Heel een, uitstekende, een uitstekende En onderling. nu, nu ja. was... was uh, doordat jullie ons uitnodigden... Uh, was radio de gemeenschappelijke factor. En toen zei Beb tegen mij... Ik ik mis dat zo enorm. Ja. Kunnen wij niet wat doen? Ja. En ik zei: Ja, ja ik sta ervoor open. Uh, ik, ik, mijn hart ligt hier. Ja. Hè, hoewel ik bij Beverwijk ook heel leuk vind. Maar mijn hart ligt. En uh, ja, ik zou het weer vreselijk leuk vinden om, om toch weer iets te gaan doen. Nou ja, ik ook. Ik heb wel een naam voor het programma voor jullie dan: The Girls Are Back in Town. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik heb ook nog een mooi format liggen: Ladies Night. Daar heb ik wat van gezien, maar dat ken niet, want we hebben hier camera's. Dat, dat lukt gewoon niet. Mij wel. Mijn god. Ja. <laughs> het gaat om de kijk- Oh, my god. oh my god. het gaat oh om de my god. Ja, oh, oh my god, dat, dat, dat heb ik al. Uh, dat heb ik al uh, ja, goed. Willem, is het tijd voor een stukje muziek? Zullen we doen? Ja. Okay. Zullen we de girls go by draaien? De wat? Oh nee, ja, zeg het maar. Oh ja, als jij hem klaar hebt staan, dan, dan heb jij hem klaar. Als, als jij de schuiven open zet, dan komt hij er. Ik doe nu mijn schuiven open. Oeh, dat voelt heel raar aan. Die stond er al de hele tijd. Hij doet het niet. Ik denk dat je er ook een knopje in moet drukken boven. is weer zo laat. Oh, dat is u, hè? Ah. Speciaal voor de girls. <totstuken> Dankjewel. I do I,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 in een koor? Of, maar of? Ik, ik, ik, kan, ik, kan, ik kan het nog niet goed gebruiken, weet je wel. Dus ik loop vast. Uh -huh. Dus mijn dochter zei ook, waarom neem je niet een paar zangles? Ik zeg, en dat ga ik zeker doen. Want als ik dan zing, wil ik ook wel een beetje mooi kunnen zingen. Ja, ja. Ja. ja. ja. Dus ik kom over, over een paar maanden terug en dan ga ik weer lalalala mee. Dat is goed, maar ja. wel live dan, hè? Ja, ik zit hier toch live. Oh nu? Wanneer? Nee, over een paar maanden, over als ik zangles maanden. heb gehad, kom ik terug en dan ga ik weer la. Je nee, moet je het verschil horen. Ik voel een diepe psychische moeheid, op koning nauwelijks onder druk. Nee. Maar ik doe mijn best. Nou, dat vind ik heel spijtig. <laughs> dat was niet mijn intentie. Het is hoog gegrepen, Dolly. Het ik is hooggegrepen. Ja, maar ja, je moet dat, hoog inzetten. Dat jij ook in het zegt, leren. ik loop vast. Terwijl ik ja. naar het Eurovisie Songfestival heb gekeken en gedacht. Ja. Daar vinden ze van alles op. Hoef je geen zangles voor te nemen. Vraag gewoon. Ik kan me gewoon aanbellen. Vraag gewoon een lied en een, een, een decor. En je en bent vraag, er. En vraag dansers om je heen, helemaal geen probleem. Ja, Laat je ja. zangles maar zien. Je krijgt een beetje. Ja, zo gaat het, hè? Songfestival. Ja, ik, ja. Ik, heb het, ik heb het ook gezien en ik dacht bij mezelf: waar zit ik in? Ga zit te kijken. Maar We moeten, toch, wel, ja. Ja. We moeten ja. toch even doorvragen aan Beb, Want die begon in de jaren 60 te spelen. Ja, met Bellen de lang geleden. Maar dat was ook niet zomaar een zanger die ervoor stond. Zo? Nee. nee want nee. Bep. En wat is dat toch gek dat nee. er. Niet... Hé! Hey. Wie was het? Deen Clark. Kijk. Woe, Kijk. Deen Clark. Ook Oké. een wordt er trouwens. En dat was, dan de, dat was dan echt de redding van onze tijd. Ja, inderdaad. Ja. En wij ja. hebben het heerlijk, heerlijk, heerlijk gehad. En wat grappig is dat, dat het nu allemaal ons, he, ons laat roffelen. Ons blij maakt. Omdat zijn zoon Alain die carrière heeft ja. gesublimeerd. Heb jij ja. ze gezien tijdens de Koningsdag? Ja, uh, zeker, ja, Met zeker. Stand By Me. Jazeker. Ja, en ik ben altijd nog ontroerd. Maar dat hoort geloof ik ook bij. Maar heb je Alain dat, dat gedicht wat hij voordroeg? Prachtig in de kerk. Bij, op 4 mei. Zo. Dat heb ik niet gezien. Ja. Oh, nou, als je, dat moet je proberen terug te kijken. Ik, ja. Het was genie. Jaal. Ja, en prachtig. Alles klopte. Zijn houding, zijn stem, de intonatie. Ja. Maar de, de woorden die die man uit zijn mouw weet te toveren... en dat hij daar een gedicht van weet te maken. Nou, ik, ik, ik begrijp er niks van. Maar ik, het was... Zo mooi. Ja. Ja. Hey, ja. Uh, Beth, maar jullie waren waanzinnig populair in die tijd. Wij waren toen heel populair. Wij gingen met een hele touringcar-fans naar Duitsland. Waar we <laughs> los nog opgraden. Hele touringcar. Ja, ja. Nee, maar hier, hier uh, in, in onze regio, Oostrijk, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Ja, de, het stikte ook van de clubs overal. Je had het over de sociëteiten. We hadden het hartstikke druk. We twee op, op een dag. En de straten gewoon. Ja, ja. En buiten, de feesten. Ja. En dan verdiende je wel aan Riksdalen. Dus nou, zeg maar. we verdienden best leuk als ik dat terugkijk voor die tijd. Gewoon maar een amateurgroep. Ja? Echt leuk hoor. Ja, Echt, ja maar ja. jij zegt amateurgroep, maar jullie bij elkaar. Dat, dat was ook een geheel wat zo klopte. Ja. Het klonk zo verdomde professioneel. Ja, het, het, het, absoluut. Het, jullie ja. sloten allemaal heel goed bij elkaar aan. Hè? Ja. Ja. ja. nee Dat was een geweldig, dat was een geweldig team. Geweldig. Heb je nog contact, uh, veel Wij contact met We hebben een de, de, de niet gehad. We hadden toen namelijk ook een flitsende manager. Hè? De man die ons ja. verkocht. Jan Hupkers. Oh ja, Jan, Jan Hupkes. Hupkes. Hupkes. Jan Hupkes. Ja, ja. En hij was een uitvinder, was dat Wim? Hij was uitvinder en, ja. en docent aan de technische school op de Zeilweg. Maar goed, hij was een geweldige manager. Hij snelde in zijn DAF door het land en verkocht ons overal. En hij is helaas overleden. En er is een tribute voor hem opgesteld... van de bands die hij in die tijd heeft ah, Leuk, wel. Zijn nog, management heette Daddy's. Dat heeft mij 250 euro gekost. Die, die tribute? Ja, die tribute, want die, die kon dus ik aan op nieuws.nl. En dan gebruik ik een foto van het internet van Jan Hupkes. Oh ja, en de fotograaf hier, die stuurde mij een rekening van 250 euro. Oh, oh, oh, oh. Kijk, dat zijn de moderne tijden. Oh, jee, ja. Dat zijn de moderne ja, tijden. Ja. Ja. Maar ja, goed, dan hebben wij in Alkmaar. Ik denk dat het 2007 was, hè? begin 2007. 10. nou whatever. Ja. Hebben wij in ieder geval een, uh, een, uh, een tribute gehad, een, een reunie. Met heel soulful was dat. In Victoria. In Victoria. In alle En, en daar ja. hadden we natuurlijk een mystery guest. Ja, die, die hadden wij ook, maar ja. Hey. Maar dit was natuurlijk. Niet uh, Mysteries, aan natuurlijk. Dit was Alain. Alain heeft dan met ons meegezongen. Ja, en dat was heel ontroerend. Dus die, die oude meug, iedereen was er. Ja. En we hebben lekker gespeeld. En dan die jongen. Ja. Ja, prachtig. Ja, dat. maar over oude meug gesproken, hè? We hebben elkaar zoveel te vertellen hier. Het is ook zo toevallig, weer. We hebben de papa's en de mama's met elkaar zitten. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk? En dan heb ik toevallig het nummer klaarstaan van de baby's. Maar die staat ik dan maar niet in. Ik heb zelf, Nee, alsjeblieft, zeg. Het zal wel geestig zijn, Wim. Want weet je hoe ik werd genoemd achter dat drukstel? Baby. Baby Soul, Baby jij dat? Ja, was dat je bijna? Dat was leuk. Niet Soul, maar Soul. Ja, Soul, dat was de nuts in Hé Wim, maar ik heb zo'n pech met vragen. Joh. Hoe kan dat? Ik heb zo'n pech met vrouwen, joh. Nou, dat werd net zo gezegd. En ja. dan krijgen we dit weer. Ja, ja. ja, de, de eerste, de eerste, ging, we. de eerste ja. ging bij me weg. Ja. En, en de ja. tweede is gebleven. Kijk. <laughs> <laughs> Town.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 Als je daar pech hebt met je vrouw, dan moet je het volgende oplossen. Ik heb een oplossing, hè? Je hebt een oplossing. Ik heb een oplossing, want ik, ja, af en toe praten we met elkaar. Ja. Maar dan heb ik nou een oplossing. Dan zijn we overeengekomen dat. dat ik doe alles wat ik wil. Ja. En zij doet ook alles wat ik wil. Ja, ja. Begrijp je? Dat is oplost. Dat, dat jij geen psycholoog het. bent geworden, hè? Ik ben die, ja, ook een beetje psycholoog. Zo'n zo mediator. <laughs> ja, ja. ja, mediator in, in slechtlopende duur. Hey, <laughs> dan nou, dan ben ik ben wel, nou ben toch Nou ben, nou ben <laughs> ja. ik toch een verschier. Hoe kijken jullie nou tegen de tegen de bloemetjes en de bijtjes aan? Welke bloemen zitten erbij? Dat ben ik bijen. al helemaal vergeten, jongen. Wat is Bloemen erbij, hè? Ja. We gaan het toch niet over het klimaat hebben, hè? We houden het toch even gezellig? We houden het gezellig, ja. ja. Nee, geen politie, ik doe alleen geen nog maar de lieve... lieve heerbeestjes. Lieve heerbeestjes? Ja, oké. Okay. Dat is het enige wat ik nog zie in mijn leven. Veel muggen okay. dit jaar, heb ik gehoord. Mama. Oh ja? Ja, ja. ja, maar, ja maar, maar die niet... Aziatische muggen, hè? Ja, ja. bij, bij ja. mij, met mijn vrouw, mijn seksleven is helemaal net of er een stop is doorgeklagen. Nou, dat is er Ja, ook. de spanning is eraf. Ja, natuurlijk. Je ja, wilt het alleen nog maar in het donker doen. Dat is niet ja. onverstandig op onze leeftijd, Charles. Beste luisteraar, neemt u mij de kaart heb, heb je wel eens je, je, je, je spiegel op de tafel gelegd en dan naar beneden gekeken? Dan weet je wat voor uitzicht ze heeft. kijk er oh. lekker Nee, zijn ze, weet je wat, nodig Dolly uit, en is het altijd gezellig en zo. krijg je dat dan, joh? Krijgen we daar dan over? noteer jij even de plus en de min, hè? ik kom nu al papier tekort. Heb je er al spijt van? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, maar ik zit nog steeds met het idee te spelen met het om en om, hè? Dus de boys are back en de girls are back. dat lijkt me wel uniek eigenlijk. Zie je, we moeten een nieuwe lift kopen, want dan gaat ze macht snel dat ding zo meteen. Ja. Net, net dat ik Daar is die traplicht niet ja. bij. Maar ja. uh, ik, kreeg, uh, ik kreeg in ieder geval wel een berichtje of het een grapje was. Dat jullie samen weer iets zouden doen. Maar ik heb ze gezegd: van, nee, uh... nee. Bloed serieus. Bloed serieus. Bloed serieus. Ja. Net als alles in dit programma. Zo. Maar, maar ja. uh, dan hebben we natuurlijk nog wel met het bestuur te maken. en zo van, van, uh, en Zouden jullie dat allemaal goedkeuren? Ik weet het niet. Ja. Dat ja. Ik is weet de niet grote of het een berichtje van het bestuur was. Of het een grapje was. Of dat ze ze. Nee, nee nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee, jammer. Nee. Eene, meneer Rutte uit Den Haag, zegt hij. Meneer Rutte? Uit Den Haag. Daar de ja, ja, heb, nee, nee, heb ik geen herinnering van. Geen actieve hereniging man. Nee nee. Nee, nee, nee, nee. Die wist ook de de... met deze berichtjes, dus dat heeft geen zin om daarmee in conclave te gaan. Nee. <laughs> ah, meneer Rutte ziet overal de humor van in. <laughs> ja, ja. Lach, ah, maar lachen, volgens lachen mij hebben we het over de verkeerde meneer Rutte, sorry. Oh, is het, uh, <laughs> ja. uh, het zat wel een familiekwaal deze dan. Allemaal lachenbekjes. Ah, jongens, hou of ze de pretletter is dat. Ja, nou. Ik hey, denk jij ja. voor ons klaarstaan? Want, uh, jij, jij hebt allemaal een je lekkere muziek als uh, hey, nou ja, het uit. het programma ligt een klein beetje, klein beetje op de door de elkaar heen. Want het oh, komt, dat komt als volgt omdat... Uh, ja, normaal hebben we Gerry Rutte er al bij. En die heeft altijd een boel informatie over pluspunten en zo. Maar ja... We moeten Gerry nog moet geen Oh beter ja, maar Gerry, ik, ik heb ook nog wel een hele prangende vraag. Ik, ik, ik weet niet of jullie daar een antwoord op als hebben. Als serieuze moet, ik, vraag is wel. Heel, ja, tuurlijk is die... Ik ben de hele tijd al heel serieus. Je neus goed. Ga ik geen maar aan de kant. Zo, Ja, ja. Hoe noem je nou iemand die enorm houdt van gehakt en van spek? Een misschien? Nee. Of nee, nou ja, hoe noem je... Nee, ik moet het anders stellen. Hoe noem je dat als iemand heel erg houdt van gehakt en van spek? Wat, wat, wat, heeft ja, dan? Dan wat heeft hij dan? Ja, dat is dan toch een carnivoor. Een carnivoor heet iemand, hè? Ik ja, nee, meen. maar wat heeft hij dan? Ik ik ja, wat heeft de vraag hij dan? Wat heeft hij dan? Ja, wat mankeert er dan aan hem? Wat is er dan met hem aan de hand? Als hij heel erg houdt van gehakt en van spek. Keurslager? Nee, dan heeft hij een verslaving. <lacht> Goed. <lacht> nou, ik kom even terug op waar ik waar ik net uh, werd onder door werd onderbroken en zo. Ja. Uh, Gerry Rutte, ze is ja. dus ziek. Ja, maar wij gaan haar nou gemeenschappelijk Is Jerry ziek? Ja, dat probeer ik dus te vertellen. Maar jij komt met de verslaving. Jij legt in een keer die slaving voor jou sorry. op tafel. Ja, nee, ja. maar je wilde alweer gaan draaien. <coughs> nee, nee, nee, nee. Maar nee, goed. Nee. Uh, uh, maar gerry nee. uh, uh, ja, die heeft zich... Uh, voor de allereerste keer uh, in de geschiedenis van de boys... Uh, is ze er niet bij... En nou, het is beterschap vanaf deze kant. Dan moeten we zeker. Ja, wensen. Ja, we ja zeker. Heel ja. veel beterschap. Dus uh, ik wil, uh, van Gerrie wil ik eigenlijk... Uh, ja, een, een, een beetje een muzikale fruitman doen. Is dat goed? Ja, natuurlijk. Doe dat maar. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gretty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city.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 Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match here Every it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, look that's all right Despite the heat it'll be all bright and babe Don't you know it's a pity the days Can't be like the lights of the summer in a city Summer in a city Nou, deze was van Gerry Rutte natuurlijk ja, Summer in de city. Ik heb je in ieder geval dan een beetje de zomer in het huis? Nou, nou, weet ja. je welke versie ik ook erg goed vind? Nou, van jo Joe Kokker, weet je? Van wie? Joe Kokker. Ja, dit, dit, dit nummer mooi. van Joe Kokker, ja, fantastisch ook. Ja. ja. Oké. Okay, ja. Yeah. ja. Ik vind een heleboel uitvoeringen van liedjes die Joe Kokker gecoverd heeft. Eigenlijk mooier dan het origineel. Ja. Nou, ja, net zoals uh, Little uh, Help, uh, help uh, from My Friends vind ik van ja, de ja, veel zeker. mooier dan van de Beatles. Nou, zeker, dat, en ja. dat heb ik heel vaak gespeeld met Sja Kloes ook. Die kon het, ook ja. het, ja, die ja. Kon het ja. heel goed imiteren. Oh, wat leuk. Joe Cocker, ik uh, je ja. ja. Ik heb maar één nummer van Joe Kokker waar ik echt moeite mee heb. Die zou ik nooit draaien in een radioprogramma. Welk is dat dan? Waanzinnig gedroomd. Ja. Goed. goed. Oké. Okay. Uh, dat is van Joe Cocker Oh, is dat ja. hem? Hij vergist zich van meer hoor. Willem. Ja, hij haalt ze door elkaar. Ja. Nou, ik weet nog wel dat ik naar. Oh, sorry. Het weer. Het weer. Het weer. Ja, het weer. ja dat u, hebben we Je hoeft maar naar buiten te kijken. Een hoge drukgebied in onze omgeving, luisteraars. En het levert een paar hele rustige en overwegend droge dagen op. Met geregeld zon. Ook wolkjes. Maar hogere temperaturen. En in het weekend, ja ja, wordt het ruim 20 graden. Dus druk in zand wordt Denk ik, Willem, toch? Het wordt heel druk, is antwoord. Ja. Ja, ja, ja, Zondag uh, zien we het land inwaarts mogelijk. Uh, zelfs uh, de zomerse 25 graden worden. Ja. ja. Niet ieder dan loop ik daar straks helemaal gebodypaint. Dan kan je gewoon in je blootje naar buiten, hoor. Ja, we wel gebodypaint, hè? Ja, vandaag wel. Bodypaint, ja, inderdaad. Hé, hey, vandaag wordt het een fraaie lentedag. En. Uh, na een frisse start, dat was vanmorgen vroeg... Uh, wisselen stapelwolken en de zon elkaar af. Er zijn wel wat wolkjes af en toe, Wim. Ja, maar kijk... Kan niet mooier kijkt, maken dan het is, natuurlijk. Als je hè? goed kijkt, zit er een engeltje op. Kijk maar. Ach, ja. Ja. Ach. Ja. ja. Ga je straks stairway to heaven, gaan, of niet? Nee, want het valt ze van de wolk. Ja, we dan ze met die trap naar beneden. Dat is ook waar. Ja, nee. ja. Nou, bij ons uh, iets aantrekkelijke noordoostenwind... dan wordt het 15 graden op de Wadden, 17 graden langs de Westkust... en 18 tot 20 graden in het binnenland. Vanavond dan uh, verdwijnen de stapelwolken. Vannacht is het vrij helder, dan wordt het natuurlijk ook koud. En uh, er staat iets meer wind en er wordt uh, wel warmere lucht uiteindelijk aangevoerd. De minimumtemperaturen uh, komen tussen de 6 en 10 graden uit. We gaan het weekend, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk... Het weekend wordt de kans uh, vanuit Centraal-Europa... Uh, dat er warme lucht naar ons toe komt. Uh, heel groot. De zon die schijnt flink. Maar er komen ook uh, stapelwolken voor. Nou, dat Maakt niet uit. Dan kan je een beetje afkoelen. En een zee lokaal ontstaat er een buitje. Oh, oh? ja. Oh, op zee? Op Lokaal. zee. Nee, aan zee. Aan, ja, zee. aan zee. Maakt niet uit, want de zee zelf is ook niet uit, Dus dat maakt allemaal niks uit. Vanavond zondag gebeurt dat. En dan in de oostelijke helft van het land... Uh, daar de meeste kans op. Uh, over het algemeen gesproken... de meeste plaatsen houden het droog. Volgens mij belt Pelleboer nou? Nee. Of het is in jouw telefoon? Oh, oh, dat telefoon. is mijn telefoon, ja. ja ik stelde ja. met jou. Gewoon nou, maar een stuk muziek erin, joh, want de meeste. Ja, nee, nee, nee. Het, het weerbericht voor het weekend was toch het belangrijkste. Ja, oké, okay, dit was het weer. Ja, dit was het weer alweer. Dat was het weer alweer. Nou ja, goed. Uh, ik ga eens kijken of ik nog een stukje muziek heb. Zo gauw natuurlijk, want uh, ja, nou, vooruit. I've not been sleeping since the night that I saw her in a dream. Ja, nou, er is een nummer uh, hier tussendoor geklipt... wat, uh, wat er eigenlijk uh, niet, uh, niet, uh, niet in hoort, zeg maar. Dus uh, ja, ja, ja, ja, dat kan iets st Hier hebben we geen herinnering aan, hè? Nee. Deze wel. Ja, dat geeft helemaal niks hoor. Ik, de schuif gaat nu open. Nu ja? gaat die pas open. Ja, dat geeft helemaal niks. Anders val ik midden in een gesprek. En, ja. Goedemorgen. Hé, Harm, daar is hij hoor. Ja, mama komt er ook aan hoor. Die, ja. Ze, ze kijkt als de traplist het doet. Nee, ze komt wel ja, op, ze komt op de trap. Nee, ze heeft een beetje last in de kuis... Wonden? Ze heeft zweepslag in de kuit. Zweepslag? Zweepslag. Ze zat er niet weet meer weet bij, die, niet... Uh, bij die SM-club, toch? Ik weet ook niet hoe ze er aangekomen is, maar het is gebeurd. Oké. Okay. Ja, wat leuk. Hey, jullie hebben gasten, Willem, zie ik, hè? Ja, eentje, en er staat er ook eentje oh. in de keuken, de keukendolly. Ja. Oh, ja, leuk. Hey, en wie, wie, wie ben jij dan? Ik ben, ik ben Beb, hallo. Oh, wat leuk, Beb. Hallo. Wie, wie, wie, waar kom je vandaan? Woon je in Zandvoort, toch? Ik woon al heel lang in Zandvoort. Oh, wat gezellig, hè? Ja. Wat leuk. Nou, we gaan straks wel even bijpraten. Ja, gezellig. Hey. Hallo, goedemorgen. Ah, zo, heb je kunnen Scheme, redden. Jongen, ja. jongen, jonge als die lift het niet doet. Ja. Loop ik, loop ik wel op de puf als ik boven ben, hoor. Oh, echt verschrikkelijk. Ik zie, ja. het, je hebt de bolle wangen van gekregen ja? Maar dat... ik ben wel blij dat er meer vrouwen vandaag zijn in de uitzending, hè? Hoezo, wat heb je gedaan, Ik voel mannen me, dan? me altijd zo alleen als ik bij jullie ben waar nou zijn de meeste ja. dames waar ik mee kan praten. Hallo, Hallo goedemorgen, gezellig. Ja mama, het is Beb. Oh leuk Beb, leuk dat je er bent. Nou, Billum, gewoon maar met muziek erin, moet even bijkomen. The eastern world, it is exploding, violence flares.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 Ah, Wat ja. leuk, ik, ik, ik hoor net Willem. Ik hoor net dat Web dat, dat, dat hier aan tafel. Ja. Oh, yeah. Dat is een zusje van Shirley. En uh, Shirley Sfeer is er staat. Daar ben ik er heel erg fan van. Wat bekeerde, ja, Harm, hou jij ja, ja. ja, nou even je mond? We willen het even serieus ja, behandelen. Beb, ja. ja, ja. ja. Je harme nog elke keer... Nou, nou, ik ik trek me even terug naar de keuken, want ik heb nog geen koffie gehad. Dus ik loop even daar naartoe. Ja, ja Doe dat maar, Harm. Nou. Hé, hey, Beb. Uh, ja, ja, jouw zusje, ja, fantastisch. Mijn zusje. Ja. Uh, daar heb je nog ik, heel goed contact mee. Natuurlijk. Alleen, ze woont niet zo erg dichtbij. Nee, die... ze woont ver weg. Ze woont in midden van Frankrijk. Maar ja. we bellen elke dag, hoor. Ja. Maar weet jij nog ongeveer wanneer zij nou ooit oh, is begonnen met haar carrière? Kun je of daar iets over vertellen? Ja. Niet kort, hoor. Toen was ik er denk ik nog maar net... Jullie was al vier jaar. bleek een muzikaal wonderkind. Ja. En uh, dat mijn ouders zich hadden laten adviseren... en haar ook een pianoles deden. Dat was nog niet zo leuk met, uh, met, met leuke muziekscholen voor kinderen. Maar dat was bij een echte professor. Mm -hmm. Professor Bijvank. En dat kind was geloof ik al vier dat ze een recital gaf... in het concertgebouw in Haarlem. Op piano? Het was mijn vaders wens dat zij klassiek concertpianiste werd. ja. ja. Ja, goed, Jans heeft er ook met te maken met zijn vader. Hè? Die wilde dat hij de klassieke orgel ging spelen. Echt nee, goed, nee, serieus. Dat waar. Ja, dat is echt waar. Daar heeft hij ook les in gehad. Bij, bij ja, allerlei klassieke uh, muziekdocenten en zo. Ja. Wat een, een hele strenge vader had hoor. Wat heb ik dan een massa gehad? Dat ik een hele krachtige moeder had. Want mijn vader wilde altijd dat ik accordeon ging spelen. Maar mijn moeder wilde niet hebben. Dat ik als klein kind zo'n grote accordeon nee. op mijn nek nou ja, eet. Bij ons bleek de moeder ook wel de krachtigste. Ja. Want zoals dat gaat met pubers Shirley wou dat niet meer toen ze 13 was. Nee. En toen zei mijn moeder tegen mijn vader dat kind wil dat niet meer. En klaar en zo werd ze uh, pop. Is. Ja. Maar in mijn hele leven weet ik dus niet anders dan dat muzikale zusje. Maar weet jij ook, uh, onopgeveer welk jaar het is geweest dat zij nou dat eerste succes, uh, succes behaalde? Was dat met heel even, dat liedje? Daar heeft ze een groot succes mee behaald, maar dat was wel al toen ze heel jong was. Met nee. een jonge man, die heette uh, Van Colim Jon. En dat heette Olé, wij dansen de mambo, waard kinder, kindersterkjes. Oh. Zes oh. en zeven jaar of zo. Oh. Ja. Maar haar grootste ja. Nederlandse hit was toch wel uh, heel even ja. in mijn maar, leven. Maar als ik er maar heel even aan denk... dan zie ik toch een verschrikkelijke mooie vrouw voor me. Joh, het begint... nog. Ja. En, uh, ja. Dat is geen zuster trots hoor. We zijn er nuchter om. En ik heb leuk natuurlijk met de Jansen samen en Heintje ja. Kaar. Ja. De bassist. Dat heb ik best wel met de getoerd ook en zo. Ja, en dat, ja. uh, dat vergeet ik nooit meer. <laughs> dat, dat geloof ik. We gaan even van de genieten, heel even. Oor mijn oren, om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weer. Ja, Shirley Schweres. En uh, ja, een prachtige vrouw. en uh, Een talentvolle pianiste ook. Nou ja, weet en... je, we gaan naar de klok van 11 uur. En ik wil eigenlijk even een, een, een, het duitje in het zakje doen. Ja. Omdat ik net hoorde dat dit al allereerste nummer was waar zij mee bekend werd. Ja. Maar aan deze dan? Ja.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 En met dit nummer gaan wij richting de klok van, van 11 uur. uur, reclamescinaal en zo. Het hoort er allemaal bij. Ik ga niet richting klok. de klok. dat ding hangt me veel te hoog. Echt waar, je, ja, jij kent die bij met je <laughs> hè? Dus uh, heet tot na de reclame.